Dit is Maud Schreurs met het N Bij een achtervolging op de A22W botst op de vlucht voor de politie tegen een andere auto op. De inzittenden van die wagen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Ook de verdachte zelf raakte gewond. Hij is aangehouden. De a 22 is ter hoogte van Beverwijk afgesloten voor onderzoek. President Trump heeft via een paar telefoontjes kennis gemaakt met enkele wereldleiders. Zo sprak hij met de Japanse premier Abe die binnenkort op bezoek komt in het Witte Huis. De twee hadden het onder meer over de nucleaire dreiging van Noord-Korea. Daarna belde Trump drie kwartier lang met de Duitse bondskanselier Merkel... en ook nog met president Poetin van Rusland. Wat hij met hen besprak is niet bekend. De belronde van Trump is nog niet klaar. Vandaag staat ook nog een telefoontje gepland met de Franse president Hollande. Na een staking van drie weken gaan de leraren in Suriname maandag weer aan het werk. De rechter heeft besloten dat de regering en de bonden weer om de tafel moeten. Een deel van de onderwijzers legt het werk neer omdat ze dit jaar geen loonsverhoging hebben gekregen. Terwijl de regering dat wel had beloofd. De Surinaamse overheid zit vanwege een economische crisis krap bij kas en kan veel rekeningen niet betalen. Voetbal in de Eredivisie heeft Utrecht de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles gewonnen. In Deventer werd het 1-0 door een eigen goal van Go Ahead-verdediger Xandro Schenk. De thuisclub eindigde het duel ook nog eens met tien man door een rode kaart in de tweede helft. De overwinning is een meevallen voor Utrecht dat afgelopen week verloor van Ajax... en door Cambuur werd uitgeschakeld in de strijd om de KVB-beker.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 Van dance en R&B in the mix. de mix. Mix. mix. The FM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort met onder andere de Party Update. Nightwalk 10. Show facts en U -mixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. DJ Dance for FM.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 ZDFN's Nightwalk met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZDFN. It's all about tonight. It's all about you and I together. It's all about tonight. It's all about you and I together. Do you like Overleving van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show-news, party de party-update... en de 10 en boven beste platen van de dansvloer. En als opening worden je hier trouwens Jerome Fusing, Megan Vice met All About Tonight. Nou, vanavond de lekkerste hits Onderweg zometeen Troby en Jungleby ook al Chris Cross Amsterdam komt eraan, maar is die dan te klein met harder, en dat doet hij samen met heel zin. And I would grab the wheel and the front, but he had What in Amsterdam. Chris Cross Amsterdam... samen met Conor Maynard en Ty Dollar Simon Are You Sure. En daarvoor hoorde de muziek van Trobi. Future Jungle Bee met In The Studio. Ik weet het gehoord heb het Hongaarse festival... Siget heeft 18 nieuwe namen... toegevoegd aan de line-up. Onder meer Vloem, Kazemjan. Interpol, Billy Talent en de Nederlanders... Sonny James en Ray Marciano... treden op in Budapest. Het festival wordt... Uh, Tussen 9 en 16 augustus gehouden op het uh, Ubana eiland Dat ligt uh, midden in uh, Budapest. En het is de 25e keer dat het festival wordt gehouden. Ook de indie-rockband uh, Casabane. Punk, uh, Punkbank, Billy Talent, Jazz, popzanger Jamie Colum staan ook op het festival. En op sigaret staan ieder jaar uh, staan er 100 acts verdeeld over 50 podia's. En naast muziek zijn er ook theater, dans en opera voorstellingen te zien. Dus het, van alle markten thuis dan moet je er wel eventjes voor naar... Uh, Hongarije, maar dan krijg je wel wat heel mooi voor En het Radio. Zo, volgens mij rook ik de bel. Ik weet niet of je hem hoort, maar er zit een aardig piepje in mijn stem. Maar mag de allemaal niet drukken? Het is dus, uh, radioavond, zaterdagavond. Wat dacht je nu van Sonic on en Connie met Bastard? To be still. Zandvoort Naam van Mario Zandvoort Thank like, oh. The Dat was muziek van Armin van Buren, tezamen met uh, Gary Bay. I Need You was ook uh, samen met Olaf Blackwood. En daarvoor muziek van Sonic One en uh, Koni met Beasted. Het is even tijd voor uh, een party-update. Welke feesten er allemaal gaande her en der in Amsterdam en Haarlem. Nou, als eerste beginnen we altijd even met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. En het duurt tot uh, ja, pak een beetje 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check escape.nl, met onze eigen Zandvoortse op. En wie die meegenomen heeft, moet je maar even kijken op de website escape.nl. En als je wat verder doorloopt, uh, voorbij de escape in je rechterhand heb je Club R. Dan hebben we vanavond TikTok. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En iedereen is 18 euro. Met onder andere Child's Play, Sam Blanche, Jeremy Herkel, Of White, Hazan de Moor en Joem Felix. En voor meer informatie, check even tiktok-events.com of air.nl. Daar vind je alle informatie. Vanavond dus in air. Het feestje TikTok. en dan weet je genoeg, hè. En vanavond in de Melkweg, ook al een wekelijks feestje. Encore Ladies' Choice. En dat is vanavond de Ja en Savanio. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf in de ochtend. En voor meer informatie, check op de website melkweg.nl. Met de live op de bühne Ja, Ja en Savanio... En de DJ is natuurlijk uh, The Residents. DJ Prime, Wax Friend en uh, Washington DJ. En het is allemaal hosted bij Show Bangers. En vanavond in de box in Amsterdam. Transnation We Are the Future begint om 10 uur. Duurt tot 7 uur in de ochtend. Voor meer informatie checken even we de website trans-nation.nl. Dus uh, trans-nation.nl of de box uh, Events. Dat is. Uh, de-box.events. streepje box. Events. En uh, wie kan je verwachten? Mainstage: Paul van Dijk, Ace Ventura, DJ Field Jerome Ismaai, Chris Cortez in Area 2, uh, Mohamed Ragab, Chris uh, Metcalf, Alexander Ronkoon, Dan Thompson en Drime. En de nogmaals voor de informatie: check eventjes... op uh, nationnl en als je fan bent van Drake, heb je hem want vanavond uh, is hij er hoor. De concerten waren drie dagen, donderdag, vrijdag, zaterdag. Nou, die donderdag en vrijdag zijn gecanceld, omdat uh, meneer uh, wilde niet een kopie hebben. En daar kwam hij op het allerlaatste moment bij aan. En ze zijn de hele week druk bezig geweest, maar uh, ja, het is niet gelukt. Dus uh, je krijgt waarschijnlijk uh, vanavond een aftrek zo van, uh, van Amerika. En uh, ik geloof uh, 27 en 28 of 28 en 29 maart, uh, alsnog Drake... Uh, met, uh, met zijn officiële tourconcert. Uh, dus uh, moet je maar even kijken. In ieder geval, uh, nog even dichter bij huis. Feestje voor ik het vergeten: Stalker in Haarlem. Hebben we hip and hop begint. Uh, rond de klok van middernacht. Nu tot vijf uur in de ochtend voor meer informatie checken. Clubstalker.nl. Met Tony, Panama en Juice Jura. En tot zover ook de parties. Dan gaan we door met muziek: Sander van Doorn en Landscape Met Need to feel loved. isn't fair. <laughs> no, you can't call me. Isn't fat and cold Major laser te samen Showtack Believer. En daar verhoor we Starly met de Call On Me, the Ryan Reback remix. Het is even tijd voor de tien boven beste plaat voor de danshoek. Deze week op 10 Dom Diablo met Switch. Op negen deze week Charlie, uh, Charles J met Do You Want. Op 8, Victor Roos met Nevermind the Oliver Huntsman remix. En op 7, Mr. Belt and Weasel met Boogie Wonderland. Op 6, Dennis Cruz met Everybody. Op 5. Pick and Damned Chemistry. Op vier deze week uh, Leon uit Italië met Can't You See. Op drie Kubicolor met uh, Dead and Thrills. De Patricia Pomel remix op twee deze week. Ex nummer één plaatje van hem. Green Velvet met uh, Sheeple. En deze week op één Dead Laugh en O.C. James met Swaggen. Futing Ossie James wordt hem nu hier op ZFM Zandvoort. Snip, snip, snip, snip, snip, snip. Gerson Jackson met Take It Easy. De Sony Dero en Joe Remix. En daarvoor Tom Tiger met Dimini. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk niet getreurd. Zaterdagavond zometeen het nieuws. En weer en dan is het tijd voor DJ Mouse op, Met zijn Global House vibes. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië. Met de beste van de clubs uit de taal met DJ Cavus Kelly. Dus ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Onderweg zometeen Mark Funk en Danny Cruz. Misschien nog meer en mijn toothbrush, maar die niet Alice Kenji met yeah, yeah, yeah. Voight FM.